voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Ho, ho. Levi van Eck met het NOS journaal. Van de minderjarige asielzoekers die Nederland moeten verlaten, gaat bijna niemand weg. De afgelopen jaren werden 1400 kinderen afgewezen voor het kinderpardon. 80 van hen ging inderdaad het land uit. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De verantwoordelijk staatssecretaris Harbers noemt dat aantal veel te laag. Bij een aanrijding in Lekkerkerk bij Rotterdam zijn een dode en vijf gewonden gevallen. Op de N210 kwamen een busje en twee andere auto's met elkaar in botsing. Het is onbekend hoe dat kwam. De Franse president Macron betreurt het vertrek van de Verenigde Staten uit Syrië. Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn, zegt hij over het besluit van president Trump. De Amerikaanse president haalt zijn laatste manschappen uit Syrië... omdat de islamitische staat volgens hem volledig is verslagen. Macron is niet van plan om Franse militairen terug te trekken. Het is nog onduidelijk of en hoeveel Nederlanders er waren... in het gebied dat in Indonesië is getroffen door een tsunami. Het officiële donental staat op 222. Lokale autoriteiten maken tot nu toe geen melding van omgekomen buitenlanders. De bevolking en toeristen in het getroffen gebied wordt nu aangeraden... om tot eerste kerstdag van de doorgaans drukke stranden weg te blijven. In Limburg en Brabant heerst een zeer besmettelijk griepvirus bij paarden... Op 40 tot 50 bedrijven in het zuidoosten van het land zijn paarden ziek. Volgens de Universiteit Utrecht is de omvang van de griep de laatste vijf jaar niet zo groot geweest. Mensen kunnen niet ziek worden. Inbrekers hebben gisteren in Frieseveen bij Almelo negen keer hun slag geslagen, allemaal in dezelfde wijk. Ze kwamen overal binnen door een raam open te breken. In het algemeen wordt er in de kerstperiode vaker ingebroken dan anders. Wat er is buitgemaakt in Frieseveen is niet bekend. Het weer vannacht trekt de regen weg. De temperatuur daalt naar 5 tot 2 graden. Morgen droog en soms wat zon. Tijdens kerst rustig en droog met wat zon. En dan is het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 is aan Dam Horen bij Horen 3 kilometer file. De A10 is dicht bij Landsmeer, richting Amersfoort. Ring Noord is dat. En verkeer van de A8 en Ring West kan niet naar Ring Noord toe en moet omrijden via Ring West en Ring Zuid. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 uh, ja, ja, maar die grap ging niet door. De Muziekboulevard komt vandaag te vervallen... omdat we een zeer speciale uitzending uh, aan u gaan brengen. En uh, welkom bij dit programma. Mijn naam is Dolly en En ik ga vandaag voor u in het kader van ZFM Klassiek... wat iedere zondagavond normaal gesproken... van 7 tot 9 wordt uitgezonden. Vandaag wat eerder beginnen... omdat we ons natuurlijk gaan opmaken voor de kerstdagen... En traditioneel hoort daar bij ZFM het weihnachtsoratorium bij. En die gaan we dan nu ook uitzenden. In zijn totaliteit, dus we stoppen niet voor het journaal. Hij gaat aan één stuk door. Eerst uh, ga ik u een kleine inleiding, inleiding geven... en het een en ander vertellen over dat weihnachtsoratorium. Het is een, een kerstoratorium... en uh,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 Komen in het Weihnachtsoratorium geen grote koraalbewerkingen voor. Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes delen. Ik zal ze u alle zes noemen. Het eerste deel, dat heet. Jacht set, fro of auf preiset die tage. En die, die geldt, die staat voor de eerste kerstdag. Het tweede deel heet. Und es waren hirten in dezelfde gegend. Die is voor de tweede kerstdag. Het derde deel. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Dat is voor de derde kerstdag. Dan gaan we over naar het vierde deel. Valt mit Danken, valt mit Loben. Die gaat op voor de nieuwjaarsdag. Dan het vijfde deel. Ere zij dir, Gott gezongen. Die is voor de zondag na nieuwjaar. En dan tenslotte het zesde deel. Herr, wenn die stolzen van schnauben.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 Terwijl in het pastorale tweede deel houtblazers de nadruk krijgen en eraan de fluiten en hobo's twee lage obu katja's zijn toegevoegd. De eenheid wordt afgesloten door het openingskoor van deel 3 aan het eind te herhalen. De openingscoren van deel 1 en 3 staan in de drie achtste maat van de paspier. En in elk van de eerste drie delen... is de eerste aria als menuet gecomponeerd. Bereite dich zion. Frohe hierten. Eilt en her dein mitleid. In tegenstelling tot de in die tijd... traditionelere vierkwartmaat... zijn de daaropvolgende aria's... alle in twee tweekwartmaat, de galant. Met korte frazen en met veel syncopen. Krooser her...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 Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass No, <laughs> Es ein sehen, wie in der Menschenleid bewegt. In die Feld, weil in ihr heim The dir, die ganze ganze ganze Welt Feld, Die ganze Welt Erhält Ganse Feld, the Ganse erschafft Starker König, dieser Heiland, oh wie wenig achtest du dir Ehren! Dieser Heiland, großer Herr, oh starker König, wie wenig achtest du dir Ehren! Hey! <laughs> mm waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Hirte, Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn, Vielen Habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen.